Ismaël de bruin met het NOS journaal. Het centraal orgaan opvang asielzoekers verwacht dit weekend alle asielzoekers onderdak te kunnen geven. Er zijn meerdere gemeenten die hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris van den Burg van Asiel om voor 450 asielzoekers opvang te regelen. De gemeente Arnhem regelt twee schepen waarop 200 asielzoekers worden opgevangen en in Zwolle is er plek voor 60 asielzoekers. De Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagner-groep opgepakt. André Medvedev zou illegaal hebben geprobeerd om de grens naar Rusland over te steken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is dat toegestaan. Maar volgens zijn advocaat zou Medvedev niet van plan zijn geweest om naar Rusland te gaan. De ex-Wagner-commandant zou alleen de plek hebben gezocht waar hij in januari de grens was overgestoken. Hij vluchtte toen van Rusland naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. CDA-lijsttrekker Henry Bontenbal denkt dat zijn partij voor een verrassende uitslag kan zorgen bij de verkiezingen op 22 november. Dat zei hij vanmiddag op het verkiezingscongres van zijn partij. Wij zijn de nieuwe generatie die iedereen ons nieuwe verhaal gaat vertellen, zei hij. Bontenbal ziet het CDA als sociaal-conservatief. Volgens hem is dat de laatste jaren onvoldoende naar voren gekomen. Volgens Bontenbal heeft zijn partij te mee bewogen en te weinig teruggeduwd op andere momenten.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 Het weer, regen We trekken van het uh, westen naar het oosten van het land. En daarna zijn er opklaringen. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond wordt het droog. Vannacht kan het mistig worden. Morgen zonnig met in de middag stapelwolken. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de ADD. Het is heel druk in de regio, onder andere door de afsluiting van de A10 Zuid. Daardoor vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knappend Water Gasmeer. Het tijdverlies is daar een kwartier. Op de A9 die maar ook maar tussen amsterdam gasperdam en Aalsmeer een kwartier vertraging. En op de A10 tussen Amsterdam-Over Amstel en Durgerdam is de vertraging ook ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie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 Mannen ogen staren Jij danst ervaren, geen man kan jou nog ontwijken Lekker met me dansen. Dat waren de gebroeders Ron en Fred. Niet deze Fred, maar de andere Fred. Ik zou zeggen, goedemiddag allemaal. En hier is hij weer ondergetekende, Fred hij Bij ZFM Entertainment Video tot klokjes van 7 uur. En ja, dan is het ook nog lekker dat ik niks van mijn scherm kan zien. Met het zonnetje. Even kijken. Zo. En anders gooien we er gewoon zo even een, een cd'tje in. Dat kunnen we ook doen. Ja. Zo. Ja, nou. lekkere, lekkere start, moet ik zeggen. Zo. Nou ja, ik ga eventjes wat aan het zonnetje doen hier dan. Mijn handen in mijn haar, denk ik alleen aan jou. Waar ben je? Alles wat ik zei, maar toch niet mee. Je kent me. Je bent de mooiste vrouw waar ik zoveel van hou. Kon het altijd maar zo zijn? Je kent me Je bent de mooiste vrouw Wat ik zo veel van hou Kon het altijd maar zo zijn Ik bij jou En jij bij mij Dan lacht geluk me toe In alles wat ik ook doe Ben altijd bij mij Lachen nog... Dat was hier dan Donnie Pons en uh, nu lacht geluk mij uh, toe. Zo, hè, ja, hè, hè, even iets aan het uh, vervelende zonnetje gedaan in Schellen. Want uh, ja, ik zag helemaal niks meer. We gaan even sis, uh, verder met uh, Anita Meijer. En, en een lekkere gauw houden. en Why Tell Me Why. I young, I felt the need of learning, learning, love I was told. Kept the wheel on Dezelfde geplaat van deze dame, ja, destijds was het de, ja, de buurvrouw, ja. Ja, dat was een heel gesperrige was het, ja. hey, maar um, ja, leuk dat u luistert en uh, welkom. Uh, ja, hier zijn we weer tot de klokjes voor 7 uur en uh, we gaan verder met Frans Duits en Donnie. Het ging te snel, je m'appelle, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent.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 En dan naar Antwerpen boeken Spreken moet je Belgisch hey, Poepen Wel met de rubbers Gaat alsjeblieft Ik heb alle een kind Le Koks, sportief, hey. wat, sportief. Hoe zegt Joko in het Frans Dat kan ik eraan bieden En een glas Judo Hans hey. En weet je wat ik haar vertel Ik kan geen Frans Maar ik ken hem wel hey. Het ging te snel Je bel. Ach je kent het wel Grap ik weet niet eens Wat het betekent Waar gaat al heen dan zijn. Nu ben ik weer alleen Wat ze zegt Ik zou er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 Zo, dat is hier dan Gerrit Koks. En het is weer voorbij, die mooie zomer. De meteorologische uh, herfst is uh, dus uh, ja, vanaf vandaag begonnen. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan weer uh, richting wintertijd natuurlijk. En, uh, maar dat, uh, dat, dat, dat maakt niet uit. Weet je, de zomer komt weer terug als het goed is. En dat uh, gaan we gewoon nog eventjes, een klein beetje voortzetten natuurlijk. Want ja, we hopen nog steeds op een uh, mooie uh, nazomer. En... Uh, ja, vandaar deze zomerse single van Bonnieham en The Rivers of Babylon. Dit. Hij is al behoorlijk uh, gedateerd. Maar oh, zo lekker geplaatst. Hey, we gaan door met een uh, Nederlandstanig nummer. En dat is aangevraagd door Anouk. Anouk, jij wilde graag horen Wesley Klein. En laat me nu nog even blijven. Ja, dat blijf ik ook hoor. Tot 7 uur. En dat, uh, ja, dat, dat kun je gewoon verzoekjes aanvragen. vragen. WWW.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 en ik weet ook niet waarvoor Maar laat me nu nog even blijven Ook al wil je dat ik ga Ik ondervind nu aan den lijven: Dat ik er alleen voor sta Dus laat me nu nog even hier zijn Heus het nu niet meer zo lang Want ik voel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 op me wacht maar laat me nu nog even blijven ook al wil je dat ik ga ik ondervind nu aan den lijve dat ik er al Zegt, het komt allemaal wel goed. Niemand. Hoed... De prachtige bellet van Wesley Klein. En laat me nu nog even blijven aangevraagd door Ranouk. En uh, ja, wat gaan we doen? Entertainment for you. Meer dan radio. We nemen de trein. En dat met Gius Guus, Guus, Gius. Kedengeding. Pers voor. Hey, verzoekje uh, je aan vragen is welkom. www.zfmartiesten.nl Kedengedingeding. Jou, want ik ben weg van jou vanochtend ochtend vertrokken in de lute na de nacht En tien minuten op de trein gewacht en Want die had wat vertraging en mijn god daar baal ik van Omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan ik.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 Kreeg erin, kreeg erin, kreeg erin, kreeg erin, kreeg erin. Kreeg erin, kreeg En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het en s'nachts. Voor. En dat allemaal van Guus Meeuwers En dat allemaal bij Entertainment for You Tot de klokjes van 7 uur ZFM Zandvoort Radio 106.9 FM Gozoffers En uh, dat allemaal uit 1985 En ik zal je nooit vergeten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 Heerlijk eventjes weer de kous te horen en ik zal je nooit vergeten hier bij ZFM Entertainers View en we gaan weer naar een verzoekje die is afkomstig van Wuppie uit Rotterdam. Die wilde graag een uh, plaatje horen voor, de, ja, voor mij, voor uh, Miranda, Michel, Geoffrey, Zelka en uh, ja, voor de rest iedereen die luistert en die wilde graag een plaatje horen van Wesley Bronkhorst en hij belooft trots op jou.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 Op jou en lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar, ja. Woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, wel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 Kort staan gevraagd op uit Rotterdam en trots op jou, dank je wel voor nogmaals. En wij gaan uh, verder met deze man, en deze man is binnenkort weer te aanschouwen hier vanuit de studio Johan Kettenburg, en daar hebben we over alles is over dit gaat nooit meer over dat is wat je zei.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 Jij raakt alles toch weer kwijt. je deur nog op een keer, maar jij hebt gegooid en jij hebt verloren, jij hebt je het er maar aan. Dan alles is over, Johan Kettenburg. En dus binnenkort weer hier in de studio aanwezig bij Entertainment for You. En aan de telefoon hebben we Jason Jansen Jason, een hele goede ja, middag nog. Middag, ja. ja je, middag. hallo. Oh, je zit in de auto onderweg naar een optreden? Uh, ja, klopt. klopt. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, ja, vertel eens eventjes. Uh, nog een kus voor ik weggaat. Daar bellen we voor. Uh, ja, dat klopt. Dat is mijn nieuwe single. Uh... Ja, nou, zes, ma uh, zes weken onderweg. En uh, geproduceerd door Frank Verkooyen. Het is dus een koffertje van Mitchell Holm uit Duitsland. Oké. Okay. En hij uh, doet ons super, super goed, gelukkig. Ja, toch? Ja, ik bedoel, uh, als, ik, uh, als ik zo de, de reacties zie en zo, komen ze positief over. Ja, gelukkig wel. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. ja, zeker. Hey, maar uh, ja, je, je bent lekker onderweg naar optreden en... Uh... Ja, klopt. Hey, uh, uh, ja, deze single. Uh, wat verwacht je daar nog meer van? Uh, ja, Dat hier uh, goed beluisterd wordt. Uh, nog uh, steeds gedraaid wordt op radio stations. Ja, Dat uh, natuurlijk uh, alle mensen gaan beluisteren. Dat, uh, dat hoop ik natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, En uh, ja, deze clip is ook uh, te volgen op YouTube en dergelijke? Ja, klopt. Het uh, staat op YouTube. Uh, ja, de nummers staan natuurlijk op Spotify en uh, de bekende portals. Ja. Ja. Ja, wat heb jij ook eigen uh, kanaal, uh, uh, Jason? Uh, eigen site bedoel ik? De eigen website heb ik niet. Niet. Ik heb al uh, Facebook en Instagram. Ja. Uh, Jason Jansen. Daar kan je me altijd op vinden. Uh, maar ik heb geen eigen website nog. Nee. En dan is het Jansen met dubbel S, hè? Double ja, maar dubbel S. Ja. Ja. <laughs> ja. Het zal vast wel goed komen als Jason Jansen met 1S indrukken, dan zal die waarschijnlijk ook naar ja, voren komen. Ja, dat... Daar komt ook nog voor denken. Alleen ja, het is een makkelijke zoeken als je dus inderdaad de juiste naam indrukt. Ja, nee dat klopt, dat klopt. Hé, hey, maar eh, uh, ja... Ben je ergens mee bezig? Uh, een nieuwe single? Ben je met een album bezig? Of eh... Uh... Uh, ja, we zijn bezig met een uh, nieuwe single. Ja? Uh, die gaat in januari, eind januari uitkomen. Uh, ja, we zijn wat aan het bedenken, oh, een koffertje of een uh, nieuw, heel nieuw nummer. Maar wel gewoon weer deze stijl, een beetje een feeststijl en een uh, goede accordeon erin, ja. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus eind januari ongeveer? Eind januari ongeveer komt er, komt er een nieuwe single aan, ja. ja. Ah, oké. Okay. Hey, en Ga jij nog wat leuks doen uh, qua podia? Qua podia uh, sta ik uh, elk weekend wel in een feestje of, uh, of, een, uh, of een bruiloft of uh, dat soort dingen, doe ik uh, veel. Ja. En uh, natuurlijk, uh, 4 november doen uh, Jason en Friends in ons huis in Reden met kaarten kopen. En dan komen uh, die vaste gasten, die komen daar, ja. Oké, okay, maar dat, is, uh, kunnen ze, dat kunnen ze gewoon uh, bekijken op, op Facebook, of? Ja, kunnen ze bekijken op Facebook en uh, kaarten kunnen ze uh, online kopen, of via mij. En dan uh, kan iedereen daar uh, naartoe komen, ja. ja. Oké, okay. hey, dan gaan we daar op, uh, op uh, wachten. Kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat uh, verlopen, zeg maar. Ja, ja, ja. En uh, ja, hopelijk uh, uh, ja, gaat dat heel goed uh, uitkomen. En sta je binnenkort uh, ergens in uh, de Heineken Musical Hall of zo? Of uh, <laughs> toch? Ja, toch? Ja. ja, dat zou mooi zijn. Zijn dromen. Ja, ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. ja. ja, maar goed, ja. uh, daar doe je het voor. Daar doe je het natuurlijk voor, ja. ja, ja, ja. Hé hey Jason, ik zou zeggen. Ga, ga jij hem aankondigen, dan gaan wij hem inzetten. Ja, zeker. En uh, wens ik jou nog een uh, goed weekend en een uh, hele fijne avond en goede optredens. Dankjewel, dankjewel. En uh, graag uh, ja, hoor ik je natuurlijk de volgende keer uh, bij de volgende single. Of hier of in de studio. Hou we doen. Ja? ja? Zeker. Ga je gang. ik ben Jason Jansen, Dat is mijn nieuwe single. Nog een kus voordat ik wegga. Jason, dankjewel. Dankjewel. Doei doei. Hoi hoi. Nog één keer voor ik wegga, dan moet ik uit mijn verblijf. Het allermooiste deze zomer, dat was jouw prachtige gelijk. Nog één keer voor ik wegga. Gaf mij gewonnen, starend in jouw ogen. Zo helder en dieper dan de allerdiepste zee. Je krijgt het niet verzonnen, die glimlach op jouw lippen. Ik weet nog dat ik wou. Uit mijn verblijf Het allermooist deze zomer Dat was jouw prachtige gelijk. Nog één keer voor ik wegga Daarna is het voorbij Het allermooist deze zomer Was zeker niet de zon Maar dat was jij Het zal haast weer moeten Jou ontmoeten met jouw zomersvoeten. Dat is toch geen toeval meer, omdat jij verdomd ook uit Holland komt. Nog geen keer voor ik wegga, dan moet ik uit mijn verblijf. Het allermooiste deze zomer, dat was jouw prachtige lijf. Voor ik wegga, daarna is het voorbij Het alle deze zomer Was zeker niet de zon, maar dat was jij Ja, dat was een prachtige nummer van Jason Johnson. En uh, dubbel is natuurlijk. En uh, voor kaartjes en dergelijke van Jason en Friends. Kan je dus online bestellen bij, uh, bij Jason zelf via Facebook. En uh, ja, ik zou zeggen, gewoon doen. En we gaan eventjes naar een Engelstalig nummer. En uh, ja, heerlijk nummer. Luister zelf nog maar. Wild, mitzi, is je dan? You be 40 and can't help falling in love with you. En we gaan eventjes nog. Uh, ja, Annabel, ja, daar gaan we naartoe. Hans de Boy. En hier bij Entertainment View tot de klokken van 7 uur. Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 Hoi, Annabel. Ja? Ja? Zou je soms even op mijn rug willen praten? Joh, oké, dat dat zelf niet? Dan moet je eens een keertje, Ja, zoek het maar uit. Hé, hey, um, we hebben nog een plaatje staan. Een verzoekplaatje, dat is afkomstig van Miranda die vraagt... speciaal voor haar moeder, Wibby. En uh, wilde graag een plaatje horen, Stella. En ik heb er een genomen. Ik wil mijn tranen nu vergeten.